Mariette Krol met het NOS-journaal. Minister Blok wil bekijken of het mogelijk is... om IS-strijders in het noorden van Syrië te laten berechten door de Koerden. Er zitten nog steeds zo'n 2000 westerse Syrië-gangers vast in Koerdische kampen. En de Koerden willen van hen af. Maar de westerse landen waar ze vandaan komen weigeren hen terug te nemen. En van berechting voor een internationaal tribunaal of in Irak... is tot nu toe niets terechtgekomen. De rechterhand van Ridouan Tahi is gearresteerd in Colombia... De arrestatie van Said R. in de Colombiaanse stad Medellín was het resultaat van samenwerking tussen de Nederlandse en Colombiaanse politie... en de Amerikaanse diensten FBI en DEA. De 47-jarige R. wordt net als Taghi verdacht... van betrokkenheid bij liquidaties in Nederland. De eventuele samenwerking in Noord-Brabant tussen CDA, VVD... en Forum voor Democratie krijgt kritiek van andere partijen. Die zijn tegen samenwerking met Forum vanwege de omstreden Marokkanen-tweet van deze week van partijleider Baudet. Volgens GroenLinks en D66 gooien CDA en VVD hun principes overboord. Andere politici vinden de tweet geen reden om forum uit te sluiten. Veel gemeenten hebben geen idee in welke gebouwen die ze beheren... nog lodend drinkwaterleidingen zitten. Enkele tientallen gemeenten onderzoeken het wel. Nu is gebleken dat op een aantal basisscholen in Utrecht en Amsterdam... lood in het drinkwater zit... Water met teveel lood is schadelijk voor de gezondheid, vooral van jonge kinderen. En PSV-directeur Toon Gerbrands heeft thuis beveiliging... omdat hij wordt bedreigd door supporters. De voetbalclub uit Eindhoven zit in een crisis... en directeur Gerbrands en technisch manager John de Jong worden daarvoor verantwoordelijk gehouden. Het weer de bewolking neemt toe en de temperatuur daalt vannacht tot rond het vriespunt... Morgen overwegend bewolkt en in de middag wat regen met 8 tot 12 graden blijft het zacht. Zondag wordt het nat en stormachtig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen naar de vestingen en het Eemnes nu 20 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterreishoek is dicht en de A4 Amsterdam-Den Haag 20 minuten vertraging ook tussen nieuw en Leidsendam.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 Radio Classic. Yeah. It's like the old time. Het tweede gedeelte van Van der Brink hier op deze vrijdagavond. 7 februari is het. En uh, voor de mensen van Dance Radio... Uh, we openen het, uh, het tweede gedeelte met Jabber and People. En and dan stapt de music. Misschien hebben de mensen van ZFM het ook nog meegekregen... Maar goed, tot aan 7 uur nog ben ik bij je met hele goede muziek, want ik heb een aardig lijstje voor je klaar. Sister Slats, Shannon, 9.9, de Number Gunners, Sims, juist een delication body. Deze platen komen echt een die voorbij aankomen Mocht je nog muziekale suggesties hebben, laat het dan even weten op de forum. Swaydia.n. Je wordt op de achtergrond al een hele mooie cd. Millie's Coop, ik heb die cd gekocht bij de Free heerlijk waar. Voor 10 gulden. Gulden. En ik was de CDMW uit het ook verloren en ik zet hem een paar maanden geleden op. En nah, vooral met dit nummer in de radio keihard. Ik heb het over Millie's. Cut. Every little bit. Radio. Een uh, van mijn de uh, plaatjes. Uh, zeg ik zelf. Uh, ja, ja. Um, ja, voor de, voor de, uh, de mensen die uh, in de omgeving van het spoor wonen. Uh, en wat meer willen weten over het spoor. en wat er gaat gebeuren met de Grand Prix en zo. Er is een inloopavond en uh, er is een, een, een informatie over de reizige per spoor tijdens piekdagen. Waaronder de Formule 1 dagen en uiteraard het mooie weer. U bent van harte welkom op maandag 10 februari tussen 7 en 9 uur s avonds in de hal van het NS-station van Zandvoort. Al dus Zandvoort.nl. Hier zijn de sister flats. Slats en thinking of you deze vrijdagavond. Ik zei het al eerder vanavond op Dance Radio, Martijn Maas uh, tussen 17 en Frank Verleuwen met Late Night. En op CFM vanavond CFM uh, het weekend in. Dus uh, blijf vooral uh, lekker luisteren. We gaan uh, terug in de tijd met uh, Shannon. We the music played while Way love affair, never knowing when you're gonna call. You're just cheating on yourself, so you find there's nothing left but a name to If you really understood that. Het is droog en de temperatuur ligt vanavond tussen de 2 en 5 graden. En daarbij waait een matige tot vrij krachtige zuidoostenwind. Vannacht neemt van het westen uit de bewolking toe een graadje vorst Is landinwaarts in de nachtelijke uren mogelijk tijdens de brede opklaringen. Tegen de ochtend ligt het kwik met veel bewolking overal boven nul. Het regent en vooral in de middag is het dus regenachtig. De avond verloopt overal droog en het wordt dan zo'n 8 tot 11 graden morgen. En het is vrij zacht. Maar zondag, zondag uh, moet je rekening houden met het weer. Er zijn, uh, zijn, uh, zijn windsnelheden voorspeld van 140 km per uur. Dus hou hem in gaten. Hier is Joe Simpson. and it continues now. Patty Austin en daarvoor hadden hebben we Joe Simpson uh, come into my life hier op deze vrijdagavond 18 uur 43 is het. Mocht je in de file staan, uh, doe, uh, doe het, lekker rustig aan. Dat, dat, dat, je hebt een uh, waarschijnlijk een vrij weekend voor de deur, dus uh, gaat het allemaal goed komen, gaat het allemaal goed komen. Samen <laughs> ja. gaan we jelly bean draaien met uh, "Woof Found You" en uh, dit is ook wel een hele leuke plaat hoor, Delication en "Put a love on Me". Jax Radio. die het hele weekend in je kop blijft lang hè, deze Chili Bean en Who Found You, en de voortreide hebben we Delication and Put a Love on Me. Ja, het is wel alweer de tijd om af te nemen. Het is namelijk 18 uur 52. Zometeen op ZFM de reclames en het, en het nieuws, en daarna ZFM het weekend in. En op Dance Radio in de andere studio is Martijn Maas aan het soundchecken. Nou, dat het had helemaal goed komen, vanavond tot 10 uur is hij bij jou met, met hele mooie classics en nieuwe muziek en uh, en daarna nog Frank van Leeuwen met, uh, met Late Night hier op DS Radio. En morgenavond is dus 18 Edwin de Geus. Kortom, het was mij weer een waar genoeg om, uh, om uh, aan de andere kant uh, van de microfoon voor jou te zitten. Uh, of de radio, hoe zeg zeggen dat? Uh, internet? Uh, God. Ik weet niet op welk medium we allemaal zitten. Ik spreek jou uh, volgende week weer uh, om, uh, om 5 uur. En mocht je nog muzikale suggesties hebben, laat het dan even weten op Dan uh, kan ik dat in ieder geval... Uh, uh, uh, je opzoeken, ja. Goed, uh, zometeen nog de Grandmaster Flash voor de luisteraars van Dance Radio. En voor de luisteraars van ZFM. tot aan het uh, nieuws en uh, de reclameblokken. Oh, Body and Middle of the Night. Ik spreek jou volgende week. Fijn weekend, oi! Double digit inflation Can't take the train to the job There's a strike at the station Knee on King Kong Standing on my back Can't stop to turn around Broke my sacroiliac A mid-range migraine Cancer membrane Sometimes I think I'm going insane I swear I might hijack a plane Don't push me Call I'm close to the edge I'm trying not to lose my head It's like a jungle sometimes It makes me wonder How I keep from going under